Kees Groot met het NOS-journaal. Veen heeft een verwarde man geprobeerd zichzelf in brand te steken. De man van 37 had zich met benzine overgoten... maar omstanders konden voorkomen dat hij zich in brand stak. De man was vannacht door de politie aangehouden... nadat hij stil had gestaan op de linker rijstrook van de A28. Toen de politie zijn auto naar de vluchtstrook wilde duwen, ging hij er vandoor. Maar even later kon hij nog worden opgepakt. Nadat hij weer was vrijgelaten, ging hij naar het tankstation in Veen. Volgens de politie was de man onder invloed van drugs.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zom zee, Zandvoort de Zomerhit. Zie FM. Dit is de zomer van ZFM. met, met nu. Inspiratieradio. Iste. Have my long ago You would light all the candles Said the wind would help me blow As if I didn't know When I grew older There were some days on the shore No more riding your shoulders talk and walk some more goodbyes at my front door at the top of the stairs Cold Beste luisteraars, welkom terug bij Inspiratieradio. Nou, de vrolijke muziek van buiten, die tettert nog lekker door onze microfoons heen. Dus daar geniet u ook lekker van. Wilt u trouwens uh, meer met deze muziek doen en de kinderen, dan komt u lekker naar het Gastjesplein. Want dan, uh, dat is een echt een uh, ontzettend gezellig gedoe. Uh, we gaan nu even luisteren. Of, uh, de, de muziek was Mathilde Santink en uh, dat was Too Big For Me. Nou, vanavond was gast Klaas Laan. Hij is een jongjaars analytisch therapeut en we gaan het in dit blok ...hebben over nog verder dromen, archetypen en collectief onbewuste. Maar eigenlijk uh, willen we beginnen met een ervaring van uh, Mario... ...want die heeft een uh, droom gehad en daarmee kon ze eigenlijk uh, goed uh, aantonen... ...dat het uh, wel degelijk een voorspellende waarde heeft. Mario, wat was voor droom uh, had je? Ja, ik, ik droom eigenlijk heel veel, maar deze droom wil ik eigenlijk aan de luisteraars ook mededelen... ...omdat het eigenlijk zo'n mooie droom was. En het was niet de eerste keer dat ik hem droomde... Maar ik, ik kwam dus, ik, ik was alsmaar zoekende, zoekende, zoekende, zoekende. En toen kwam ik in een hele grote zaal met allemaal deuren. En met allemaal namen van landen erop. En toen dacht ik, ja, wat moet ik hier nou mee? Pff, waar ben ik nu in beland? Het leek wel Alice in Wonderland, hè. Maar, en toen zag ik een deur. En nee, nee dat was niet, er waren allemaal deuren zonder namen. Zo was het eigenlijk. Dat maakte het eigenlijk nog maar moeilijker. En toen dacht ik. Welke deur zal ik nu open doen? Want ik moest door een deur. Wel het, welke Welke ik Ja, Maar ik kon, kon niet verder. En ik heb de deur open gedaan. En ik kwam in de Chinese wereld terecht. En uh, het mooie was. Dat het nou, vrij kort. Nadat ik uh, mijn relatie beëindigd had. En uh, dat ik weer een nieuwe man tegenkwam. En wat blijkt. Zijn grootouders komen uit China. Ah, overgrootouders uit China. Dus kijk erop aan. Ik denk maar dat je ja, het Ik heb het over op, ja. ja. <laughs> dus ja, dat was eigenlijk toch voorspellend. Ja. Want, hè, waarom ja. stap je dan uh, van al die deuren en dan toch die deur binnen en kom je in de Chinese wereld? Nou, dus dan dat... willen we willen natuurlijk van de professional nog <laughs> even horen wat hij ervan vindt. Is dat ja, goed? Ja, natuurlijk. Nee, je bent een beetje een droomverklarer, Klaas. Dus wat, wat vind je van deze droom? Wat kun je ervan zeggen? Nou, allereerst dat het beeld wat je schept, hè, schetst van de droom... dat dat eigenlijk nog heel veel andere dingen in zich heeft waar, je, waar als, je, als we er een gesprek over zouden voeren... bij stil zouden kunnen staan. Hè? Dus dat zijn eh, allemaal deuren. Hè? Het is een bepaalde ruimte. Hoe ziet die ruimte eruit? Eh, maar ook, ook zou je kunnen doorgaan op eh, datgene wat, wat je uiteindelijk kiest. En wat betekent dat voor jou? Eh, het, kan zo, het kan zelfs zo zijn dat eh, de... Uh, het ook een herinnering hè? daarmee ga ik dus even van het voorspellende af dat het ook op een herinnering aan kan sluiten die op dit moment of binnen of in de toekomende tijd voor jou uh, een hele speciale betekenis zou kunnen krijgen dus de, de, de, het materiaal van een droom kan zoveel inhoud hebben en zoveel diverse diversiteit dat je daar soms hele, uh, uh, meerdere gesprekken over kunt voeren maar ik vind het een heel mooi en duidelijk beeld, zoals je het nu schetst. En voor mij was dit eigenlijk het antwoord uit die droom. Ja, Kijk, ik heb, ik heb heel veel dromen waar ik eigenlijk helemaal geen, geen weg mee kan vinden. Met... Nee met vechten en achterna gezeten worden. En, uh, dat, dat, dat is ook ik... rop natuurlijk. Misschien <laughs> wel, op een andere manier natuurlijk. Ja. <laughs> en en de, mijn, Een van mijn eerste dromen die ook steeds terugkwam, dat was dat ik uh, boodschappen ging doen. Dat moest ik al, heel, al als een heel klein meisje. En uh, dan kwam ik terug en dan was wel mijn huis er, maar als, uh, in dat huis stond alleen maar een doos. En ik was in die doos, Het was eigenlijk vreemd, want ik kom naar dat huis en ik kom en ik zat in die doos, maar ik kwam niet uit die doos. Totdat ik hem tot de vierde keer of zo weer droomde. En toen was er een klein soort kattenluikje. En daar ben ik toen naar buiten gekropen. Dat is ook een droom die steeds terugkomt, maar dat is die, die heb ik nog niet kunnen vinden. Ja, wat, wat ik begrijp wat daar van uh, repeterende dromen, dan klinkt het een beetje op. Dat, dat, uh, die repeterende dromen blijven net zo lang terugkomen dat je er wat mee doet. Klopt dat, ja, uh, Klaas? Klopt. Ja. ja. En je hebt er dus uiteindelijk wat mee gedaan, want hij is uiteindelijk weggebleven. Het heeft hem We, ja. weggevonden, blijkbaar. Ja. Die, die energie die achter die beelden zat. Hè? Ja. Want, want het is misschien wel duidelijk voor uh, de, de, het onbewuste spreekt niet onze taal. Die, spreekt in zijn, die heeft zijn eigen taal door middel van beelden en uh, symbolen. En het is dus heel belangrijk om eh, tijd te nemen om te, die, die symbolen, die beelden te vertalen. En dat, dan, dan, dan kan je soms tot hele verrassende dingen komen als je als het ware die vertaling dan als het ware, ziet ontstaan eh, in een verhaal. En eh, zo die verhaal, dat verhaal over die doos, dat kan dus op een gegeven moment eh, dan een hele onverwachte betekenis krijgen. Plus... Dat je op een gegeven moment als therapeut, door die, uh, als, als methode, kun je op een gegeven moment zeggen van nou, sluit je ogen maar eens en die, ga die droom maar eens zien En dan kun je als het ware die droom, die kun je afmaken. Hm. Of je kunt in die droom dan keuzes maken. Ga je, en ga je, kijken ga je, wat er gebeurt. Ga je dan, en je dan niet slapen? Dan kom je dus in een diepere laag van, je bewust, van, je bewust, uh, van het bewustzijn. Waarbij je een verbinding legt tussen jouw bewuste en het onbewust. Maar, maar hoe doe je dat? Want je zegt, je, je gaat uh, weer die, sla of die, eigenlijk die droom beleven. Maar dan moet je toch gaan slapen, denk ik. Nee hoor, je gaat gewoon, die, die droom is een, ja, gewoon. Is, een, is een beeld. Is als het ware een, een scène, bij wijze van spreken, in een, in een, in een film. Ja. En die film is jouw leven. En je gaat die bepaalde scène ga jij in. En dan ga je op een gegeven moment kijken wat er gebeurt samen. Nou, spannend. Ja, dat is heel spannend. Dit maakt naar nou meer, uh, Mario. Ja. Goed. Dat, dat is ontwikkeld door Jung. Die, die manier van associëren is ontwikkeld door Jung. Dat nou, Mario bedankt de voor, de, ja. okay. voor de droom uh, ja, van je. Voor de delen daarvan. En dan hebben wij ook wat meer uh, helderheid. Um, sorry, ik ging dwars door jouw vraag heen, Mark. Um, hoe, hoeveel procent van het totale werk is uh, zijn droom uh, in het werk van Jung? Uh, nou, het is een, het, het is, het is een uh, jong die noemt dromen de, de, de koninklijke weg hè, naar het mm -hmm. onbewuste. Mm -hmm. Maar uh, dat kunnen ook andere verhalen zijn. Hè. Ik heb wel eens meegemaakt dat een cliënt bij me kwam in, door weer en wind. En uh, nog niet zit en nog geen kopje koffie heeft. Of zegt van wat ik nou heb meegemaakt nee. onderweg. En dat was dus een verhaal wat dus voor die persoon een lading had nou dat hebben we toen gewoon behandeld omdat, het, omdat ik zag dat die lading aanwezig was uh, dat hebben we behandeld als een droom, dat hmm. verhaal en daar heeft ze heel veel uitgehaald omdat er keuzes in voorkwamen waar ze he heel erg veel moeite mee had om die te nemen hmm. nou zo kan dus alles uh, mits je het kunt vertalen uh, een bepaalde zin geven aan iets waar je mee zit ja, mooi Um, maar ik hoor wel in het hele verhaal dat dromen wel heel belangrijk zijn in het Jungiaanse werk. Dromen is een, goed, een belangrijk ja. middel. Ja. Ja, ja, maar, en je had het al over, uh, volgens mij had je het net al over archetypes, dan benoemde je het net ja. niet. Hè? Kun je daar iets over zeggen? Ja, uh, het is ook hierbij dat uh, archetype, dat is een, een, een woord wat uh, Jung voor het eerst in 1919 heeft uh, gebruikt, omdat hij, te omdat hij te maken kreeg, maar dat was dus al in de kliniek waar hij toen uh, werkte, maar later ook in zijn eigen innerlijke ervaringen, met bepaalde... Uh, Hele essentiële thema's in het onbewust, die in het onbewuste een rol spelen en, met een enorme, en een enorme kracht kunnen hebben. Hij noemt het zelf het overgeërfde deel van de, van de oerpsyche van de mensheid, zou je kunnen zeggen. En hij zegt van, dat is eigenlijk een soort collectieve herinnering die is opgeslagen eh, die al bijna drie miljoen jaar oud is. Je zou kunnen zeggen van het begin van de mens. En zijn bewustzijn. Ik heb er wel een vraag over, maar kun je nog één keer heel kort en helder uitleggen wat een archetype is? Een archetype is, is een, een, een soort oervorm die zichtbaar wordt eh, bijvoorbeeld in je levenspatroon tot nu. Of in gedrag. Eh, maar eh, waar, je, waar je op zich geen raad mee weet. En je kunt bijvoorbeeld denken aan het eh, een, een, een trauma wat een vrouw kan hebben als ze bijvoorbeeld een kind baart. Of de angst die je kunt beleven als je uh, uh, uh, heel alleen in een bos verdwaalt. Of uh, uh, te maken krijgt met dood of met scheiding. En maar... heel veel archetypen die zijn de, daar dus omheen uh, uh, als het ware als soort energiebollen uh, gevormd. Oké, okay, kun, kun je een voorbeeld geven van een archetype bij dood? Uh, nou, het, het, dat kan dus het, de, het, verla, het verlaten worden. Het verdriet wat niet kan worden uh, goedgemaakt, als het ware. Hè? Dus, het, dat je, dus dat je, dat het ontroostbare diepe gevoel. En dat kan dus helemaal, in, als dat niet verwerkt wordt, kan dat zodanig een ijver, eigen leven leiden in het leven van een mens, dat het als het ware een eigen leven gaat leiden. En dat noemt jongen complex. Mm -hmm. he, dus dat is iets wat als het ware als een soort eigen persoonlijkheid. He, of een deelpersoonlijkheid. Zoals bij Asanjoli wordt gezegd. Uh, zijn rol blijft spelen. En waardoor hem, zo iemand in zijn leven constant troost gaat zoeken. Mm -hmm. uh, op, op, bij een ander. Of in bepaalde dingen. Bepaalde activiteiten. Of, of in drank. Of noem ja. erop, he, maar op. Maar dat dat als het ware het leven gaat bepalen. Nou, dan heb je als het ware geen wil meer over, hmm. geen wilsbeschikking. Nog een vraag? Nou, grappig. Want bij uh, het archetype van dood denk ik aan de man met de zeis. Maar, ja. maar dus, ja. daar zat ik ook een beetje ja. naar vissen. Ja, ja. maar dat is, dat, is dat is een archetype, maar dat, is een, dat hoeft niet. Een, uh, dat kan voor, voor, voor jou een bepaalde vrees inboezemen. Of een hele diepe fascinatie. Wat, ja. wat zeker bij een. Uh, maar dat kan, voor een ander is het eigenlijk meer, kan het meer een symbool zijn. Dat je zegt van ja, oké, okay, maar dat, is, dat, is, dat heeft voor mij niet een betekenis die ingrijpt in mijn bestaan. Als, als beeld. He? Nou, we gaan hier zo nog even mee door. Klaas, we gaan eerst even naar de muziek. Uh, ja, helaas is uh, onze aller Amy Winehouse uh, vorige week overleden en uh, ja, nou het is natuurlijk toch een hele muzikaal uh, ja uh, dame die, die zeer muzikaal is het, het, het nare of het grappige of het toevallige is, ik weet niet hoe ik het moet zeggen maar al die kwaliteitsmensen ook uh, de Dorse ja. Jim Morrison, die is ook op zijn 27ste overleden, net zoals Amy Winehouse en er zijn nog een paar grootheden, allemaal op 27 jarig overleden, ik denk hoe is dat mogelijk, nou ja zo ook uh, Amy Winehouse, dus we dachten uh, haar te eren, en we uh, we gaan nu even naar de luisteren met Stronger Than Me. luisteraars. Welkom terug bij Inspiratie Radio. Ja, we gaan nu de tweede nieuwe rubriek introduceren. En dat is de muziekbespreking. En dat uh, wordt gedaan door uh, Rob. Nou Rob, wat uh, houdt deze rubriek in? Ja, hartstikke leuk. Een uh, nieuwe rubriek, uh, muziekbespreking. Uh, ik heb er erg veel zin in. En um, ja, ik wil me vooral een beetje richten op uh, muziek die, uh, die voor andere mensen veel betekend hebben. En uh, die vooral andere mensen... Uh, inspireren om uh, mooie dingen te doen maar ook weer uh, hoe die muziek ontstaan is want dat is vaak ook een, een heel apart uh, verhaal en uh, ik ga eerst eventjes een heel klein stukje muziek draaien want dan uh, kunnen jullie straks het, uh, het verband uh, horen Ja, muziek is uh, natuurlijk iets uh, waar we blij, uh, blij van worden. En, uh, maar we kunnen er ook uh, droevig van worden En muziek uh, kan bijvoorbeeld ook onze concentratie uh, verhogen uh, Denk daarbij aan uh, klassieke muziek hè, Als je klassieke muziek opzet. Tenminste bij mij werkt het altijd heel goed Als ik me echt moet concentreren zet ik uh, lekker een lekker stukje klassiek op En dan uh, gaat, het altijd, uh, gaat het altijd heel goed En toevallig heb ik hier ook staan je, Dat je je ook uh, lekker kan uh, laten meevoeren in je dromen met uh, muziek Dus we komen toch weer even terug uh, op, uh, op de dromen Niks is toevallig zeggen ze wel eens maar um, ja, muziek is uh, voor veel mensen een, uh, een passie hè? en een bron van uh, inspiratie... En daarnaast is het natuurlijk ook weer zo dat een muzikant zelf zijn of haar inspiratie ergens vandaan moet halen. En nou, meestal komt dat vanzelf door bijvoorbeeld liefdesperikelen. Heel veel liedjes gaan over liefdesverdriet of liefdesproblemen, relatieproblemen. Maar ook gebeurtenissen in de wereld om ons, om ons heen. En nou, ik neem elke uitzending een bekend nummer onder de loep en probeer op die manier de oorsprong te achterhalen van wat het nummer voor anderen betekent. A <laughs> En nou, zoals jullie horen ben ik vandaag begonnen met het nummer One Love van, van Bob Marley. Uh, wel bekend, je hoort hem nu nog steeds uh, op de achtergrond. Ik hoorde maar net zeggen, het is Pieter Tosh. nee het is niet Pieter Tosh. Pieter Tosh zat wel in de band van uh, Bob Marley, The Wailers. Um, trek in een rumkomen. ja. ja, ja, ja. Nou, dat, mag dit, dat mag met dit nummer ook wel hoor. Um, nou wat dit nummer uh, met, het, uh, met dit verhaal dus te maken heeft, dat wordt straks uh, allemaal duidelijk. Het is eigenlijk wel, uh, wel heel apart. Um, ik wil eerst even teruggaan in de geschiedenis uh, om aan te geven hoe iemand uh, geïnspireerd kan raken door een uh, gebeurtenis en dan ga ik even terug naar woensdag 28 augustus 1963 Nou, de meeste mensen weten meteen wat er dan wat er aan de hand was toen hè. Dat, die datum zou echt geschiedenisboeken ingaan en, een baptistische dominee daar zijn we weer hè, met de dominee die hebben we net ook al voorbij worden komen en nou niet met de rekening maar wel met met daarnet hè, in het begin helemaal um, deze baptistische dominee politiek leider en fanatiek voorvechter van de Amerikaanse burgerrechtenbeweging sprak de inmiddels wereldwijd bekende woorden: I have a dream. Um, nou, iedereen kent dat wel, natuurlijk. En um, het Tijdens, dat was tijdens een speech op Lincoln Memorial in Washington. Tijdens een hele grote demonstratie. En um, ja, dat, dat deze charismatische man tot op de dag van vandaag nog steeds mensen over de hele wereld weet te inspireren. Met, met die speech, maar ook met wat hij heeft gedaan en wat hij voor anderen heeft betekend. En wat hij heeft weten te bereiken, zelfs tot ver na zijn dood, is natuurlijk heel, heel bijzonder. En, um, en toen Martin Luther King tijdens deze speech voor het eerst I Have a Dream uitsprak, hingen er bijna 300.000 mensen aan zijn lippen. Nou, dat was voor die tijd was het uh, ongekend. En omdat iedereen uh, wel van de speech heeft gehoord, maar niet iedereen de inhoud kent, uh, wil ik graag een uh, citaat uh, voorlezen. En dat is eigenlijk het, uh, ja, het, het mooiste stukje uit, uh, uit de speech. Want hierna wordt hij wat, uh, wat grover in zijn taalgebruik. En uh, nou, het is nog net geen vloeken, maar het, dat ga ik dus niet, uh, niet vertellen. Maar ik heb het, uh, het stukje gevonden en het is uh, vertaald in Nederlands. Dus wel, uh, wel leuk, want dan uh, kan iedereen uh, horen ook uh, wat hij zegt. Uh, daar komt hij. Ik heb een droom dat op een dag dit land zou opstaan en de ware betekenis van haar credo zou naleven. Wij vinden de volgende waarheden vanzelfsprekend. Dat alle mensen gelijk geschapen zijn. Ik heb een droom dat op een dag op de rode heuvels van Georgia... de zonen van voormalige slaven en de zonen van voormalige slavenhouders... in staat zullen zijn samen aan te schuiven aan een tafel van broederschap. Ik heb een droom dat op een dag zelfs de staat Mississippi... een staat die blakert in de hitte van onrecht en blakert in de hitte van onderdrukking... veranderd zal worden in een oase van vrijheid en gerechtigheid... Je moet je voorstellen dat het publiek daar toen inmiddels stil was en bij elke passage als hij zei van ik have a dream, dat, dat ze helemaal uitzinnig reageerde. Als laatste, ik heb een droom dat mijn vier kinderen op de dag zullen leven in een land waar zij niet beoordeeld zullen worden op hun huidskleur, maar op de inhoud van hun karakter. Ik heb een droom vandaag. Nou, dat natuurlijk prachtige, prachtige teksten van Martin Luther King. En uh, de speech gaat hierna nog, nog even door. En King sluit af met de eveneens uh, legendarische woorden. Thank you God almighty. We are free at last. En dan moet je je voorstellen dat het uh, ja, dat publiek dat gaat echt helemaal, uh, ja, dat wordt helemaal gek natuurlijk. Want uh, ja, iedereen kan zich vinden in, in wat hij zegt daar. En uh, nou, goed, de rest van de geschiedenis is natuurlijk wel bekend. Hè? Uh, King werd vermoord in uh, 1968. Um, zijn vastberadenheid heeft er echter wel toe geleid dat uh, uh, president uh, Johnson in 1965 de, uh, 1965 de bekende Voting Rights Bill ondertekende. Wat uh, de, de zwarte mensen in Amerika, zoals ze dat toen ook nog noemden. Hè, dat is eigenlijk, uh, klinkt eigenlijk helemaal niet zo aardig, maar goed, zo, zo werd daarover gesproken toen. Die hadden natuurlijk het recht uh, toen om te stemmen en te, uh, ja, het, een, een, het aanbreken van een uh, geheel nieuw tijdperk uh, toen. Um, nou, je kan natuurlijk op je vingers natellen dat deze gebeurtenis een, uh, ja, voor veel muzikanten een, een inspiratiebron zou zijn hè, om uh, mooie muziek uh, te schrijven. En uh, toen Curtis Mayfield, uh, bijna 300.000 man, uh, man protestlieden, hoorde zingen na, I have a dream, uh, na de I Have a Dream speech raakte hij dus uh, bijzonder geïnspireerd en wat hij toen niet wist is dat hij een nummer zou schrijven dat door vele bekende en minder bekende artiesten gezongen zou worden uh, nou sterker nog het lijkt er zelfs op dat iedereen het gewoon een keer gezongen moet hebben En ja, denk erbij aan El Green, ook een Domië trouwens ja. Alicia Keys, Rita Franklin Dusty Springfield, Eva Cassidy een van mijn favorieten waar ik misschien in de volgende uitzending nog wel een keer op terug ga komen uh, John Denver, Rod Stewart vindt, vindt Mario erg leuk uh, Sion, nou ja, zo kan ik nog wel even doorgaan Ik vraag me af, weten jullie inmiddels over welke nummer het gaat? Ik dacht dat het, ik dacht dat het dit nummer was van wat nee. we hebben gehoord maar Nee, dus maar zou, er, is, er, is, er, is een, er is een verband En dat, uh, dat, dat uh, ga ik nu uit, uh, uit de doeken doen uh, nou Bob Marley die, die deed, uh, deed het even anders Die uh, raakte weer geïnspireerd van het uh, nummer van uh, Curtis Mayfield Hij maakte een eigen nummer van en noemde het One Love Met als bijtitel People Get Ready en in deze uitvoering worden bewerkingen, het worden ook wel interpolaties van nummers genoemd, worden bewerkingen van de tekst van Curtis Mayfield gebruikt. Zoals There I no hiding place from the father of creation, prachtige uitspraak. Of Who has heard all mankind just to save his own, ook prachtig natuurlijk. En als je naar de credits kijkt van het nummer van Bob Marley, zie je daar dan ook staan uh, uh, Bob Marley en Curtis Mayfield. Dus Curtis Mayfield heeft dus ook weer de credits gekregen voor de teksten die Bob Marley heeft uh, gebruikt op zijn, uh, op zijn nummer. Nou, aangezien de oorsprong van deze teksten eigenlijk uh, bij Martin Luther King uh, liggen, had zijn naam wat mij betreft daar uh, wel bij uh, mogen staan. Hey, dat, had, uh, dat had zeker niet uh, misstaan. Uh, maar misschien geldt het ook wel voor de originele versie van uh, het nummer People Get Ready. En dat is uh, een nummer van uh, Curtis Mayfield, uh, Andy Impressions. Just get on board. All you need is faith to hear the divas calling. Don't need no ticket. You just. En welkom terug bij Inspiratie Radio. Vanavond hebben we als gast Klaas Laan en hij is juniorjaars analytisch therapeut. Uh, ja, we gaan het in dit blok hebben nog even over het collectief uh, onbewuste en uh, daarna gaan we door met hoe onderscheidt deze psychologie zich van andere richtingen. Maar Klaas, uh, toen jij zo uh, naar Rob zat te luisteren kwam bij jou iets omhoog van hé, hey, maar ik kan mij nog een ja, soort, soort of anekdote herinneren van uh, Martin Luther King, hoewel je ook aangaf dat je er niet bij was, nou dat geloof ik meteen. <tied> Um, wat was dat voor een uh, soort of anekdote? Nou, ik ik meen me te herinneren dat uh, toen uh, Martin Luther King dat podium uh, besteeg waarop hij die toespraak zou houden. Dat hij zijn uh, oorspronkelijke tekst uh, kwijt was. En dat hij uh, toen eigenlijk uh, uh, spontaan, hè, dus uh, uh, improviserend, natuurlijk wel elementen uit die tekst die hij had opgeschreven heeft gebruikt. ...maar datgene wat er nou zo geïnspireerd door hem naar buiten is gebracht... ...dat dat eigenlijk zo vrij uit door hem uitgesproken is... ...wat het des te krachtiger heeft gemaakt, denk ik. Ik wou net zeggen, dat verklaart natuurlijk helemaal waarom dat zo over is gekomen. En Jung zou zeggen, dit is een, dat is nou een archetypische gebeurtenis geweest... ...dat dus één persoon een, een luidspreker is, een doorgever is... ...of een medium is, he, van een bepaalde kracht... Die een menigte zo in vervoering kan brengen. Eigenlijk tot op de dag van, van vandaag. Hey, Want dat heeft enorme gevolgen ja. gehad. Ja, ja behoorlijk. En, en dan laten we even in het midden waar die informatie vandaan komt. Hè? Want dat weten we dan niet. Nee, maar goed, dat is dus een... Uh, ja, hoe je dat noemt, de geest of iets ja. anders. Dat, uh, dat is eigenlijk ook niet zo belangrijk. Maar het heeft wel een enorme werking gehad. Ja, ja Mooi is het ja. zeker. Ja. Mooi hoor. Nou, we zijn er stil van op. Dat uh, zeker weten. Klaas. Um, ja Klaas, we gaan weer terug naar de realiteit van dit uur. En dat is uh, Joem. Um, nou, we hebben nu dromen uh, gehad. We hebben archetypes uh, behandeld. En uh, we hadden ook nog collectieve onbewust te staan. En ik was me niet, toen ik dit voorstelde, om dit uh, erbij te doen. Dan had ik me geen benul dat we hier al twee blokken mee, uh, mee bezig uh, zijn. Maar ik vind het zo interessant. We gaan er gewoon lekker mee door. Met jou uh, Herman. Ik vind het helemaal prima. Ja, ja. ja. Uh, collectief onbewust, kun je dat op een hele boerenkooltaal manier proberen uit te leggen? Want het, anders wordt het denk ik heel lastig om te begrijpen. Ja, het is zo dat uh, Jung die heeft... Uh, uh, collectief betekent het is eigenlijk van velen, hè, van de gemeenschap. gemeenschap. Ja. En, uh, dus er is iets wat we ons niet bewust zijn... En wat dus blijkbaar, eh, daar is dus iets in opgeslagen, wat als het zich aan ons openbaart, dat dat eh, voor ons betekenis heeft of eh, een enorme impact heeft, een enorme kracht heeft. En Jung vertelt dat hij in, een, in de kliniek waar hij heeft gewerkt, toen hij nog niet voor zichzelf begonnen was, zou ik maar zeggen. Een man op een bepaalde manier, die dus in de ogen van zijn collega's en iedereen zo gek als een deur was, bepaalde handelingen zag verrichten richting de zon. En die man die had ook een bepaald verhaal over die zon. En Jung die heeft geboeid naar die man geluisterd, dat was gewoon in, de, in, de, in het portaal als het ware van dat uh, ziekenhuis en uh, hij heeft dat opgeschreven en hij heeft dat op, een, jaren later heeft hij exact teruggevonden uh, wat die man over de zon zei en wat hij met de zon deed als gebaren. Uh, in een uh, boek over uh, rituelen uh, in, uit de Persische godsdienst. Hmm. En uh, toen, hij, toen ging bij hem een lampje branden. Van hé, hey, er zijn dus bepaalde dingen in ons. Die naarmate ons ego, hè, onze zelfcontrole zoals we dat noemen. Als het ware verstoord is of uh, heel erg, het heel erg moeilijk heeft. Dan komen er dingen uit ons boven. Die blijkbaar niet alleen van onszelf zijn. Maar van de, ons allemaal. En uh, op het moment dat je daar een verbinding mee krijgt, uh, gaat het ook vaak gepaard met een enorme inflow in van uh, energie. Mag even Klaas, uh, even terug naar het voorbeeld. Uh, wat, wat je zegt van, uh, hij heeft toen die lezing gehoord, hij heeft die tekst opgeschreven... en later kom je die tekst bijna letterlijk tegen in een of andere, andere geschrift. En ik denk dat het moraal van dit verhaal is dat die man die dat, die tekst voordracht... Nooit kon, uh, inzicht kan, kan hebben gehad kan in dat geschrift. Even, in de, in de nee, want dat is ook, natuurlijk uh, waar het over gaat. He. Ja. Ja. Dus dat collectief Onbewuste maakt in feite dat hij in feite toegang had via het collectief Onbewuste. Ja. met dit geschrift, ja. hoewel hij dat dus niet bewust was. He, omdat, ja. Precies, omdat zijn, zijn ego, zijn, he, dat ik mm -hmm. dat dingen onder controle wil hebben. Uh, eigenlijk bij hem helemaal niet uh, aanwezig was. He. Dat was dus uh, zeer verward. Ja. Ik vind het wel een mooie uitleg. Ja, ja. Zullen we het daarmee doen? Uh, ja, het lijkt me een goed ja? goed problemen. Prima. Nou, dan gaan we lekker naar jouw uh, muziek uh, toe. Uh, de laatste nummer wat je hebt meegenomen. Van Netkin King Cole. Kun je daar nog iets over zeggen, Klaas? Nou ja, het is een kort nummer. Uh, het is een, een nummer wat, toen ik het voor het eerst hoorde, wat mij trof was een zweepslag omdat het een, een, zo een. Dat had voor mij zo'n enorme kracht. En dat sluit ook heel erg mooi. Bij wat Rob vertelde over one love. Omdat in, in, in feite. Netken Cole die vertelt over. Een, een, een kind. Over een, over een wezen. Eh, wat. Eh, eh, eigenlijk een boodschap heeft. Aan ons allemaal. En dat, dat die, die inspiratie. Van degene die die tekst heeft gemaakt. Dat komt van, iets heel, heel, komt van heel diep. Maar wel vanuit een heel hoog uh, ideaal, om het zo maar te zeggen. Maar ik zou zeggen, luister maar naar. Het is heel. Uh, er was een jongen. A very strange and chatty boy They say he wandered very far, very far Over land and sea A little shy And sad of eyes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 Greatest thing you ever learn is just to love and be loved in return. thing you'll ever learn is just to love and be loved in return. En beste luisteraars, welkom terug bij Inspiratie Radio. Vanavond hebben we als gast Klaas Laan. En hij is jongejaans, jongejaans analytisch therapeut. En we gaan het in dit blok hebben over uh, wie is Klaas Laan. Maar ik wil ook even opmerken dat we toch met z'n allen behoorlijk hebben lopen zwijmelen. Met, uh, met deze prachtige muziek van Netkin King Cole. Wat een prachtige stem uh, heeft die man. Uh, nou, we zijn er stil van. Maar Klaas uh, verbreekt de stilte. Uh, ja, begin eerst even als je wil... Iets over jezelf te vertellen. Je gezinsleven. Waar woon je? Nou, we inmiddels weten we dat het in Zandvoort is. Maar dat ja. soort info. Nou ja, ik ben, ik ben dus getrouwd al 35 jaar. En zeer gelukkig met een ras Zandvoortse. Hmm. En ik verkeer ook in de omstandigheid dat, ik, dat we nog steeds in het huis wonen waar zij in is geboren. Kijk. Kijk ik heb in 1980 kon ik dat kopen. En uh, we hebben drie kinderen gekregen. En die uh, allemaal hun, hun weegs zijn gegaan hoe oud zijn de kinderen? En, nou, de oudste die is uh, 34 en dan uh, 33 bijna en dan uh, bijna 30. Hmm. Dus dat? Uh, ik heb één kleinkind waar hmm. ik elke maandag uh, naartoe ga. Dus nu verheug ah, ik me, nu verheug ik me el op dat ik morgen weer uh, op mag passen. Ja, leuk. En, uh, dus uh, dat is een beetje mijn uh, privé achtergrond. Ja. En uh, en uh, nou, als je nou uh, naar je werk gaat, je, je hebt vooral een uh, praktijk hier in Zandvoort. Je beschreef net dat je, je, je bent uh, een tijdje geleden, elf jaar geleden zo'n beetje gestopt met als organisatieadviseur, je werkt voor jezelf. Ja. En uh, toen ben je dit gaan doen, dat is echt ja. heel wat anders. Kun je daar iets over zeggen? Nou, ik vind het niet zoveel anders, maar ik heb dus uh, in, uh, ik heb mijn, uh, mijn uh, vrouw ontmoet in Nieuw Unicum, u allen wel bekend. En ik ben daar een aantal jaren personeelsfunctionaris geweest. En eh, daarna ben ik eh, op een gegeven moment dacht ik van ja, zo gaat het dus in een eh, organisatie. En ik ben toen psychologie gaan studeren in Amsterdam. En eh, tijdens die studie ben ik eh, eigenlijk het werk ingerold van organisatieadviseur. Omdat er heel veel vraag was naar opleidingen en eh, begeleidingen, coaching, adviezen op het vlak van... Eh, hoe mensen met elkaar omgaan, hoe ze overleggen, hoe ze besluiten nemen. En uh, dat werk dat heb ik gedaan, uh, ook conflicten bemiddelen, tot uh, zeg maar rond uh, 2000. En uh, ik heb me toen omgeschoold uh, uh, tot psychotherapeut, omdat dat een lang gekoesterde wens was, al uit de jaren 70. Maar toen was het heel moeilijk om die studie te doen, omdat het alleen in Californië en in Zwitserland kon. He, dat kon toch ook in Nederland? Nee, dat is pas van de latere oh. jaren. Sinds begin jaren negentig is hier een Insti Jonkerjaans Instituut in Nijmegen. Nijmegen ja. En ik, toen ik daar ook van last, toen, heb ik me meteen ingeschreven. Hmm. Dus toen ging de wereld open en dat uh, sloot er ontzettend goed aan. Ik heb er ontzettend uh, veel plezier van. En okay. was die uh, psychologie richting uh, uh, die je hebt gestudeerd op de universiteit, sloot hij een beetje aan op de Jungiaanse uh, Ja, richting? in zoverre dat degene die daar uh, toen uh, eigenlijk de hoofddocent was, professor van Wijngaard uit Bloemendaal, dat was een Jungiaan. Hmm. En dat nee, wist ik. Dat helpt. Maar ik had dus de, de, de, de domme pech dat toen ik in september daar uh, begon, toen uh, bleek dat die meneer met uh, pensioen was gegaan. Nee. Emeritaat heet dat daar, geloof ik. En uh, er was een klinisch psycholoog voor in de plaats gekomen. Nou, oh. Ik heb toen op mijn tandvlees nog een paar jaar volgehouden. <laughs> en gekeken naar hoe uh, ze op een filmpje liet zien. hoe een pasgeboren kuiken achter een gieter aanliep. En dat was dan uh, inprinting of zoiets. <laughs> maar uh, ik was daar op een gegeven moment. ben ik daar dus uh, dankzij het werk wat me werd aangeboden. Van, uh, als organisatieadviseur. ben ik daar op een gegeven moment gemeegestopt. Hmm. Maar ik heb dus in de jaren 90, eind jaren 90, mijn kans weer gepakt. En uh, ik ben daar zeer gelukkig mee, omdat dat eigenlijk mijn liefste wens uh, was. Mooi. Nou, ik vind het een mooie moedige stap ook. Hè, ja, Herman? ook ja. Dat je zo'n goed betaalde baan hebt en uh, nou ja, we kennen dat wel en dan ga je toch zoiets doen. Uh, even naar je praktijk. Uh, wat, wat voor, een, ja, wat voor type, type therapie of wat geef je hem? Nou, de mensen kunnen dus, uh, die komen dus langs met uh, allerlei soorten psychische klachten. Mm -hmm. Er zijn een paar uh, artsen, er is een arts in Zandvoort en een arts in Bloemendaal die gelukkig uh, verwijzen. Omdat die de Jungiaanse benadering zijn toegedaan. En, uh, maar dat kan, uh, dat, kan, dat kan te maken hebben met depressie of, door, uh, of uh, psychische, andere psychische problemen, angsten, uh, burn-out en. Uh, dan ga ik kijken met, uh, met die mensen van uh, ja, in hoeverre de Jungiaanse benadering uh, ook bij hen aansluit. En uh, ja, dat heeft tot gevolg gehad dat uh, nu toch wel zo'n 80% uh, van de mensen die zich uh, melden voor uh, therapie, dat dat via-via uh, plaatsvindt. Omdat mensen gewoon uh, uh, eigenlijk een stap verder willen gaan, naar een diepere laag willen gaan. En eigenlijk hun problematiek waar ze mee komen eh, ook leren beschouwen als een soort opstap van eh, het onbewuste wat een eh, signaal afgeeft. En eh, alvorens je je overgeeft dan aan de, de bestrijding door middel van medicatie of eh, bepaalde eh, andere methodes om je zo goed mogelijk weer aangepast in het maatschappelijke veld te gaan bewegen. Uh, heb ik gesprekken met de, me met de mensen over hoe ze als individu hun eigen gang kunnen gaan hun eigen keuze kunnen maken en uh, energie kunnen ontlenen aan bepaalde thematiek die in hen zelf speelt mm -hmm. omdat het best zou kunnen zijn dat de problematiek waar je mee komt een aanwijzing kan zijn dat daar een diepere bron zit waar je uit kunt putten om eens een, uh, iets anders te gaan doen en een andere keuze te gaan maken Mooi. En, dat, hey, en is, dat is eigenlijk waar het om draait. Een van de hele Zandvoort-Hollandse vraag. Uh, zit jij als ze bij jou sessies komen doen, zitten ze dan in de basisverzekering? Oftewel wordt nee, het verleden vergoed? Het zit niet vergoed? in de basisverzekering. Mm -hmm. en het hangt een beetje af van het soort verzekering, uh, van het soort aanvullende verzekering. In hoeverre je dus uh, vergoed krijgt en hoeveel sessies. Gelukkig is het zo dat nu dat, dat meer en meer zorgverzekeraars ook deze vorm van uh, therapie ook vergoeden mm -hmm. maar dat moeten mensen zelf bekijken met hun zorgverzekeraar ja, nou mooi ja, totaal andere vraag, maar je bent ook ik ben natuurlijk een boekenwurm je bent ook uitgever Ja, ja. ja. Uh, hoe is dat ontstaan en wat voor boeken geef je uit uh, Ja, dat is, uh, het is zo dat ik ben in de jaren, begin jaren tachtig in aanraking gekomen met een uh, spiritueel uh, filosoof en pedagoog uh, Omraan Mikael Ivanhoff. en het bleek dat uh, zijn boeken uh, dat er van zijn boeken nog maar één of twee uh, waren vertaald en dan nog in het Vlaams, waardoor de bibliotheken en de boekhandels zeggen van uh, dat werkt niet en toen heb ik gewoon de stoute schoenen aangetrokken want ik was zo onder de indruk van deze man uh, dat ik uh, begonnen ben met de boeken te vertalen het en zelf uit het Frans, uh, he? uit, uit, het Frans ja? uit te geven en dat heeft geleid tot de stichting die tot op heden zo tegen de 18 titels heeft zelf. uitgegeven. Mooi. Ja. ja. En je hebt ook zelf meegewerkt aan een boek. Er is een boek waar 10 of 12 mensen aan ja. meegeschreven hebben. Onder andere Peter Tonen. Ik heb hem ja. vorige week gesproken. Uh, op de Dag Buiten de Tijd. in uh, ja. Vierhouten. Toen heb ik nog even aangehaald dat jij vandaag onze gast was. Je moet de groeten van hem. Dank je wel. Daar heb je ook een hoofdstuk in geschreven. Ja, dat, ge dat boek heet Welkom in 2012. En daar mocht ik mijn visie uiteenzetten op uh, wat betekent dat dan eigenlijk. Ja, en ik heb daar natuurlijk ook de Jungiaanse invalshoek ook. En de wijze waarop uh, de, de spirituele filosofie van Ivanhoff daar tegenaan kijkt. Perfect. Heb ik daarin kunnen uitwerken. Nou, ik, ik betrapte Peter erop dat hij volgens mij na ons gesprek, van Peter en mij, dat hij het boek extra promoten. Want hij had het daar liggen. Oké. Okay. Dus dat was echt, echt een mooie ervaring. Nou, Herman wordt helemaal warm als het over boek gaat. <laughs> Klaar, ja. het zit erop. Heel erg bedankt voor uh, ah, dat je hier uh, wilde het, zijn. Ja, ja, ik dat heb het wel. erg leuk gevonden. Zeer zo, uh, interessant. Uh, ja. Om het zo te, uh, iets uit te vertellen. Oh. Ja, welkom terug bij Inspiratieradio. Um... Ja, we gaan, uh, nou, we gaan uh, jou even heel erg bedanken, Klaas. Uh, ik heb hier, uh, wat alle gasten krijgen, het uh, 2012 Inspiratiespel. Uh, je hebt ook aan een soort boek met Peter Tonen meegewerkt. Peter Tonen ken jij dus persoonlijk. Uh, mm -hmm. Dit is ook medegemaakt door Peter Tonen en door Herop, Rob Spruit, ja. onze technicus. En dat willen we je graag aanbieden. Dank je, je wel. Heel leuk. En verder willen we bedanken Rob Spruit voor de techniek vanavond en voor zijn inbreng van de muziek. Ja, graag gedaan. De volgende uitzending is op zondag 21 augustus van 7 tot 9 uur. Wordt het goed, we hebben dus 2 uur uitzending. Deze uitzending wordt door mij gepresenteerd, door Herman Harms. Tot dan wordt deze uitzending op zondag om 7 uur en op woensdag om 8 uur s'avonds herhaald. Ook kunt u vanaf morgen deze uitzending beluisteren bij Uitzending Gemist op onze site www.inspiratieradio.nl. Wilt u ons tweewekelijkse nieuwsbrief ontvangen waarin we de gast van de volgende uitzending aan u voorstellen? Ga dan ook naar onze website www.inspiratieradio.nl en laat uw e-mailadres achter. Wanneer u iets aan ons kwijt wilt, stuur dan een mailtje naar redactie.inspiratieradio.nl Na het nieuws kunt u gaan luisteren naar de Nieuwe Aidsmuziek van Peaceful Radio, samengesteld door Benno Veugen. Wij zijn Richard Buitenhek en Herman Heims en wij hopen dat u met net zoveel plezier naar deze uitzending heeft geluisterd als waarmee wij hem hebben gemaakt. ...tot de volgende keer. Maar voordat de volgende keer komt... ...gaan we eerst nog luisteren naar het gedicht Mens... ...Mens zijn... Uh, ...dat uh, voorgelezen gaat worden door Klaaslaan. Je kunt het ook zelf introduceren. Ja, nou het is het, het... ...de titel van het gedicht is... ...Mens zijn is een herberg... ...van de Persische dichter... ...en mysticus uh, Rumi... ...en die leefde in de dertiende eeuw. En... Uh, ik uh, heb dit gedicht gekozen omdat het heel goed de verwondering, maar ook de, de liefde en de, ja, eigenlijk de wijsheid uh, weergeeft die, uh, die Jung ook uh, probeerde uit te drukken in zijn benadering van de mens, uh, op weg naar zijn uh, individuele ontwikkeling. Uh, de mensza, mens zijn is een herberg. Elke ochtend arriveert er een ander. Een vreugde. Een depressie, een laagheid. Een moment van bewustzijn daagt op, als een onverwachte bezoeker. Verwelkom en vermaak ze allen. Behandel iedere gast met eerbied, al is het een schare verdriet, die je huis heftig van zijn meubilair ontdoet. Misschien ruimen ze je huis leeg voor een nieuwe verrukking. De donkere gedachten, de schaamte, de bozaardigheid... Treed ze met een lach bij de deur tegemoet en nood ze binnen. Wees dankbaar voor wie er komt. Ieder van hen is immers gezonden als een leidsman van boven.